Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van vijf jaar en vier maanden... tegen de oprichter en de ontwerper van de stint, de elektrische bolderkar... waarin 2018 een dodelijk ongeluk mee gebeurde. Ook worden er tegen de bedrijven van de ondernemers boetes geëist... van in totaal 3,5 ton. Volgens justitie zijn de stintoprichter en de ontwerper schuldig aan het ongeval en valsheid in geschriften. In 2018 kwamen in Os vier kinderen om het leven toen de remmen van de stint niet meer werkten bij een spoorwegovergang. Al voor het ongeluk was bekend dat er van alles mankeerde aan de stint. De ontwerper en de oprichter wisten daarvan volgens justitie. De politie heeft de vader aangehouden van de twee neergestoken kinderen die werden gevonden in een woning in Moergestel. Ze werden zaterdag gevonden nadat hun vader op de A58 spookrijdend een groot ongeluk had veroorzaakt en zwaar gewond raakte. De politie ontdekte de kinderen toen ze naar het huis gingen om de familie in te lichten over het ongeluk. De kinderen zijn buiten levensgevaar. Vanwege het onderzoek wil de politie verder nog niet veel zeggen. Oekraïnse en Amerikaanse onderhandelaars zijn voorzichtig optimistisch over gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. President Zelensky spreekt voor de tweede dag op rij met de Amerikanen in Berlijn. Wat er concreet is besproken is niet bekend. Een belangrijk punt zijn de veiligheidsgaranties die Oekraïne krijgt. Vanavond praat Zelensky verder met Europese leiders onder wie president Macron, premier Starmer en bondskanselier Merz. Minister Keizer wil nieuwe maatregelen om de overlast in de bus van Emmen naar Ter Apel tegen te gaan. De busmaatschappij wil de reizigers gratis mee laten gaan, maar daar is de minister tegen. Ze wil asielzoekers uit veilige landen beter verspreiden over andere asielzoekerscentra. En extra politietoezicht en boa's bij de buslijn. Het weer vanavond droog met opklaringen en het koelt flink af vannacht. Morgen een mix van wolken en zon. Het blijft bijna overal droog en het wordt 10 tot 12 graden.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 En dan gaan wij ook nu de nieuwe single laten horen. Catcher by your gaze, pull me closer, push me away, embrace. Trap inside your mace, cut the thread, I don't want to escape. You let me drown, drown, drown. Hold me down, down, down. Take what you crave, it's an honor being left this drained, I'm an easy prey, cause you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 change Ice caps melting Trees cut down Tempesture is rising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 is rising day Weet ik dat ik er één iemand een plezier mee doe met dit uh, nummer. En dat is de jarige Jabon. Bon. Tegenwoordig uh, burgemeester van uh, Bergen. Maar hij is ook uh, de vader van deze knaap. Namelijk Frank Bon. En die is dit, uh, degene die dit uitvoert. Francis Elman Black en More Is Not The Answer. Daarvoor hoor je Hanneke Laura met Turn En daarvoor The Sign of Leo met Luke.